Alle scholieren van het Canisius College uit Nijmegen die betrokken waren bij het busongeluk in Spanje zijn terug in Nederland. Met twee vluchten zijn ze gisteravond op Rotterdam Airport geland. In Spanje ligt nog één leraar in het ziekenhuis. Ook het lichaam van het 15-jarige meisje dat bij het ongeluk om het leven kwam is nog in Spanje. De chauffeur van de bus is voorwaardelijk vrijgelaten. en moet zich elke twee weken melden bij de Spaanse ambassade omdat hij wel verdachte blijft van dood door schuld. Het kan nog wel maanden duren voor hij moet voorkomen. Van de 10 miljoen mensen die wereldwijd in een gevangenis zitten, leeft het merendeel onder onaanvaardbare omstandigheden. Dat zegt de speciale VN-rapporteur Novak, die onderzoek heeft gedaan in tientallen landen. Eén op de 10 gevangenen is een kind. Zij mogen soms 22 uur lang niet naar het toilet. In Uruguay worden gedetineerden soms jaren opgesloten in een hok waar de temperatuur kan oplopen tot 60 graden. En in Nigeria heeft de politie een martelkamer waar verdachten in hun benen worden geschoten en vervolgens zonder medische verzorging worden achtergelaten. Daarnaast zijn veel gevangenissen overvol. Naar aanleiding van het VN-rapport hebben onder meer Uruguay en Nigeria beloofd dat ze iets gaan doen aan de wantoestanden in de gevangenissen. De politie heeft zes jongens uit Emmen aangehouden die een groot aantal branden zouden hebben gesticht. De jongens tussen de 15 en 18 jaar zouden onder meer een school in brand hebben gestoken, een auto, een rij sloopwoningen en vuilcontainers. Ze stichtten de branden in Emmen tussen oktober 2008 en juni van dit jaar. Het weer waait stevig, de temperatuur ligt tussen 4 en 9 graden. Overdag van tijd tot tijd zon blijft droog en het wordt dan 11 tot 15 graden. En er staat een stevige oogsten tot zuidoostenwind. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht.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 Ja Ik kan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 Zonvoort Zien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 Chance, If you got chance, your chance, place chance, to go